De Duitse regering zegt in een reactie bewogen en geraakt te zijn... door de aankondiging van Benedictus, die in Duitsland is geboren... vertelt correspondent Wouter Meijer. De Duitse regering heeft het hoogste respect voor de Heilige Vader... voor wat hij gedaan heeft, voor zijn bijdrage aan de katholieke kerk. Um, en hij heeft een zeer persoonlijke handschrift en handtekening achtergelaten... als denker aan het hoofd van de kerk en als herder, zegt de woordvoerder van Merkel. Ook de woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland... werd naar eigen zeggen overvallen door het plotselinge nieuws. Later vanmiddag zal de Nederlandse bischop een conferentie met een reactie komen. In de 15e eeuw is het voor het laatst voorgekomen dat een paus terugdrad. Normaal gesproken leidt een paus de kerk tot zijn dood. Benedictus zegt in een verklaring dat hij geen kracht meer heeft... om de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. Ik heb dit besluit zonder enige druk in volledige vrijheid genomen, zegt Benedictus.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 De Rabobank werkt al aan een versobering van de lonen en zegt de oproep van minister Jeroen Dijsselbloem in de Telegraaf vandaag niet nodig te hebben. Dijsselbloem zei in een interview met de krant dat de lonen van bankmedewerkers te hoog liggen. Volgens de minister moeten werkgevers en werknemers de CAO's openbreken. Rabobank eist in de CAO-onderhandelingen een nullijn voor de komende vier jaar. IEG en ABN AMRO zijn niet bereikbaar voor commentaar. De vakbonden hebben geen goed woord over voor het voorstel van minister Dijsselbloem. Volgens vakbond de Unie bemoeit de minister zich met zaken waar hij niet over gaat. Als minister Dijsselbloem aan de voorkant komt met een werkgarantie en, uh, en daarna zegt dat er misschien wat uh, loonmatigingen moeten plaatsvinden, dan zijn wij altijd bereid om te praten. Maar ik hoor nu alleen maar inleveren, inleveren. Ik ben helemaal verbaasd dat ik de minister eigenlijk hoor zeggen... dat mensen die gewoon aan de balie werken... mede verantwoordelijk zijn voor de bankencrisis. Hetgeen wat de minister nu doet is in mijn ogen... juist voor een PvdA-minister... eigenlijk op het randje van onbehoorlijk bestuur. Dodental van de explosie in een Russische kolenmijn... is opgelopen tot 18. De lichamen van tien mijnwerkers zijn inmiddels geborgen. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie... van Binnenlandse Zaken. De explosie zou zijn veroorzaakt door een ontploffing van methaangas... Het is onduidelijk hoeveel mensen er op dat moment aan het werk waren... en of er nu nog mensen worden vermist. Het weer in het zuiden veel bewolking, maar in het midden en noorden zonnige periode. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de stevige wind... is het voor het gevoel een stuk kouder. Morgen vrijwel overal droog, met zonnige periode en temperaturen rond of net boven nul.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Groeteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Het Benedicte de Omnipotent Pope hey Benedict has resigned. Papst Benedict treedt terug. Persbureau Anza in Italië meldt dat de paus gaat aftreden. Het papa annunciat vandaag zijn renuncie really aan het ministerio Petrino. Dit is echt een schok voor de katholieke wereld. De heilige vader zijn Theoloog Erik Borgman. Iedereen lijkt volkomen overvallen door het aftreden van de pauze. Had je al iemand gesproken die het wel zag aankomen? Nee, en ook achteraf heb ik nog niemand gehoord die zegt... ik wist het eigenlijk wel. Nee. En jijzelf dus ook niet? Nee, nee, op geen enkele manier, nee. nee. Kabinet Rutte 2 zit deze week 100 dagen. Wat zeggen die eerste 100 dagen over wat we van het kabinet kunnen verwachten? We praten er straks over met Paul Jansen van de Telegraaf... en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Ja, een jaar geleden leek Silvio Berlusconi's politieke rol volledig uitgespeeld... maar over twee weken zou hij zomaar als grootste uit de stembus kunnen komen... We praten daar zo over met voormalig italië correspondent Bas Mesters. En natuurlijk praten we met hem ook over de laatste ontwikkelingen rondom de paus. Twee jaar geleden werd ze in één klap bekend door haar succesvolle album. Uh, de, deelname moet ik zeggen aan The Voice of Holland. En sindsdien heeft ze hard gewerkt aan haar debuutalbum. En nu is het er, The Time is Now. Pearl zoon, uh, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoe is het om dat album eindelijk in handen te hebben? Het voelt echt fijn. Ik heb er twee jaar naartoe gewerkt. Dus het is echt een soort van, ja, ik ben gewoon trots erop. Wilt u kans maken op dat nieuwe album van Peul Jozef Zoon, ga dan naar de website. Dit is de dagpunt nu en vertel waarom u die cd zo graag wil hebben. En tegen half vier vertelt Peul dan wie er een cd hebben gewonnen. En bij ons aan tafel ook uh, culinaire journalist Jeroen Thijssen. Met jou uh, praten we straks over carnaval. Wat daar wordt gedronken, dat weten we eigenlijk wel. Maar wat wordt er eigenlijk gegeten met carnaval? Ja, nou, uh, als het maar vet is. Dan maakt het niet dan, uit. Dan is het goed, ja. En wat is u eigenlijk opgevallen aan de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte 2? Waar bent u enthousiast over of waar ergert u zich aan? Geef uw mening op de website, dit is de dag nu op onze Facebookpagina... of reageer op Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, we gaan met verschillende gasten praten over paus Benedictus XVI... die heeft aangekondigd dat hij gaat aftreden op 28 februari. Dat doen we met Erik Borgman, Antoine Baudard, hulpbisschop Wart en Jong... en met Bas Mesters, voormalig correspondent in Italië tot deze zomer. Bas, je hebt even de afgelopen half uur het nieuws gevolgd. Wat uh, is er te melden? Nou, wat leuk is, is dat de historici aan het graven zijn... en ze hebben inmiddels vijf pauzen gevonden die eerder zijn Zo. teruggetreden. Ja. Uh, Clemens I, Pontianus, Silverius... Benedictus de negende en Sixtinus de vijfde. De eerste vier zitten vooral in de oudheid, zeg maar die eerste pauze. En die laatste die zit in de dertiende eeuw. Ja. Dus toch best wel heel lang geleden dat er eentje aftrad. Kun je dat ja, zeggen? Ik, ik, ja. Ik, best wel lang. Dus ja. ik denk niet dat er procedures liggen nee. die uh, nog dateren van die tijd. Is er nog meer bekendgemaakt? Want er is een verklaring uitgegeven door de paus waarin hij zegt van: ik voel mijn gezondheid afnemen en uh, dus uh, ga ik ermee ophouden in tegenstelling tot uh, de vorige paus die doorging. Is er nog meer bekend daarover? Zijn daar al reacties op gekomen? Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk volop gespeculeerd wordt... over het waarom. En uh, net hoorden we dat uh, wij niet wisten dat het eraan zat te komen... maar er was één iemand die het wel wist. En dat was zijn broer. Aha. Ja? Die wist al enkele maanden waarschijnlijk... dat de paus uh, speelde met dit idee. Um, hij vertelde dat de paus geen lange reizen meer mocht maken. En um, hij, wist, hij wist te vertellen dat uh, de paus meer rust wilde op zijn leeftijd. En zei dus dat hij al langer op de hoogte was... maanden van de intentie van de paus. En de woordvoerder van het Vaticaan beklemtoont... dat het niet vanwege depressie of ontmoediging is... vanwege zijn, de positie van de kerk en uh, de, de kritiek op de paus. Maar ja, wat verder nog heel interessant is, vind ik... Uh, dat moet je je voorstellen, de paus die treedt terug. Maar hij blijft leven. Straks hebben we dus eigenlijk twee pauzen. En uh, dat werd ook gevraagd aan de woordvoerder van het Vaticaan. Gaat dat niet leiden tot een schisma of tot uh, botsingen? Dat er eentje in avion gaat zitten of ja, zo Ja, precies. Of in Duitsland. Ja. Huh? Er is al veel macht in Duitsland misschien ook. Uh, Maar de woordvoerder zei nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. Benedictus die zal zich terugtreden, een rustig leven gaan leiden. Hij zal ook niet deelnemen aan het conclaaf. Uh, verwacht wordt dat de conclaaf voor Pasen, dus rond 30. Maar het afgerond is dat er dan een nieuwe pauze is. En de boekmakers zeggen al te weten wie het is. Dat wordt een Afrikaan, volgens de boekmakers. En jij zegt het alsof jij dat niet gelooft. Wat denk jij? Nou, ik weet. Ik heb het de vorige keer gevolgd in 2005, april. En toen waren er ook al heel veel discussies over... wordt het niet tijd dat er eens een niet-Europese pauze komt? En toen waren er ook al Afrikanen die genoemd werden... en uh, Aziaten of, of uh, Latijns-Amerikanen. dat zal zeker een serieuze optie zijn binnen... Het Vaticaan. Ze hebben gekozen voor de Europeaan de laatste keer in een poging... Om de crisis, de geloofscrisis in Europa aan te pakken. Je kunt erover reden twisten of dat gelukt is. Misschien dat men nu denkt, nou laten we dan in ieder geval de, de gewesten waar we wel nog veel achterban hebben. laten we daar dan ook eens een uh, pauze kiezen. Ja, Jeroen Thijssen? Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat uh, omdat het nu een buitenlandse pauze geweest is. dat er nu een Italiaanse pauze weer moet komen. Dat hoor je heel veel in Italië. En uh, ook al de afgelopen jaren werd er veel gespeculeerd en uh, gesproken. dat eindelijk er weer eens een Italiaan moest zijn. Maar het probleem in Italië is altijd hetzelfde. Daar is men het vaak niet eens met elkaar. En je hebt dus altijd twee facties... En daarmee maak, verzwakken de Italianen hun positie in het conclaaf heel vaak. En daardoor wordt het steeds moeilijker dat er een Italiaan gekozen wordt. Maar dat sluit ik zeker niet uit, dat het gewoon weer een Italiaan wordt. En misschien is dat voor ons allemaal het beste, want dan wordt het weer wat rustiger. Dan gaan ze met elkaar een beetje ruzie en dan uh, laten ze de wereldkerk een beetje met rust. Ik hoorde ook, ook wel. ik hoorde ook nog uh, via Twitter dat deze paus ook de regels rond het conclaaf veranderd heeft zelf. En dat het daardoor waarschijnlijker is dat er een wat gematigde paus gekozen wordt. Weet jij daar iets van? Daar weet ik niks van. Ik weet dat de regels in, uh, door een eerdere paus veranderd zijn. Waardoor er um, uh, andere stemmingen nodig zijn. En toen is er in 1996 is er een heel nieuw procedé neergelegd. Of deze pauze ook nog iets veranderd heeft, dat uh, is moet ik even opzoeken. Ja. Okay. Erik Borgman, wij weer elkaar. Je bent een van onze vaste gasten bij ons programma. Dus dat de mensen niet denken, wat zijn ze daar brutaal bij dit nee. eerste dag. Wat vind je van het uh, aangekondigde aftreden van de pauze? Nou, ja, nee, Het is dan natuurlijk uh, ja, opmerkelijk, om niet te zeggen verbijsterend. Uh, uh, ja, verbijsterend? Is ja, het zo sterk. Dus ja? Ja, ja, ja, want uh, uh, omdat het, het is helemaal tegen de... In zekere zin is het tegen de stijl van het moderne pauschap... waarin dit leiderschap zo gepersonifieerd wordt. Hoe kan zo'n persoon dan op een gegeven moment zeggen... nou, het is ook wel weer een keer genoeg. Dus het is echt een stijlbreuk op, in, op allerlei manieren. Dus het, behalve dat het heel lang niet is voorgekomen... Is het ook, past het eigenlijk niet goed in het beeld wat we maar ervan maar hebben. En waarom niet? Nou ja, kijk, uh, het moderne pauschap, dus sinds de helft de 19e eeuw... is heel erg de concentratie natuurlijk gekomen op de persoon van de paus. Ja, die persoon... Die, eh, die valt dan samen met zijn ambt. En hoe kan zo iemand, behalve als die, bij wijze van spreken, niet meer kan spreken of zoiets dergelijks. Hoe kan die dan niet aftre uh, nog, nog aftreden en toch blijven leven? Dus de enige oplossing is dus inderdaad dat hij een totaal teruggetrokken leven leidt. Dat kan eigenlijk niet anders. Dus daar zit een, uh, zit een probleem. Want je, want je kan dat gezag niet afleggen. Dat ja, je... dat is, nou ja, dat kan dus wel. Maar het is wel. Het is wel tamelijk opmerkelijk dat dat nu zo uh, zou gebeuren. Het, het zou heel raar zijn als hij dan gewoon weer een van de kardinalen was. Ja, dat las. kan eigenlijk niet. Dat Ik bedoel, dan dan nee, nee, nee, nee, want dan is hij toch, dan heeft hij meer stem of een hardere, duidelijkere stem dan de andere. Gaat hij over zijn graf, hoewel uh, die dan niet dood is, toch er heen regeren? Ik, ik hoorde dat, dat het de vorige keer dat de pauze aftrad, dat, dat er toen gewacht is met een opvolger kiezen tot hij overleden was. Ja, uh, ja nee, tuurlijk. Dat is uh, uh, dat. dat over de, ja. Nou ja, kijk, maar je kunt volgens mij sowieso geen analogieën trekken tussen het pausschap, zeggen in de 14e en 15e eeuw en nu. Het is een hele andere. Ja, dat moet je je wel goed realiseren. Het is natuurlijk een heel ander soort ja. ambt geworden sinds halverwege de 19e eeuw is het natuurlijk toch hij is op een heel andere manier de leider, centrale leider van de katholieke kerk. En daarmee heeft hij ook een heel andere functie. Dus daarom is het echt opmerkelijk. Het is op een bepaalde manier ook wel in stijl van deze paus. Hij, uh, hij neemt het zelf in de hand. Hè. Laat het zich niet gebeuren. Hij, het is de eerste paus waarschijnlijk die, uh, die gekozen is... omdat hij uh, eigenlijk min of meer gezegd heeft bij, het, bij de opening van het conclaaf... dat hij eigenlijk de enige was die de kerk in de huidige omstandigheden kon redden. Het is de meest... Uh, de redenvoering die hij hield aan het begin van het conclave, komt het dichtst bij een verkiezingstoespraak, ik zou zeggen, in mijn herinnering ooit, oh. uh, in mijn ja. uh, in de. Uh, in toen, de. de toen het conclave geopend was, toen was hij degene die formeel dat, die opening moest doen. En, en daar zei, eigenlijk, dat zei hij, hij eigenlijk. Kiezen, nou, ja. dat zei hij niet, maar. maar komt het op neer. kwam wel de, op neer dat iemand van zijn profiel, iemand die sterk en ook in de leer eigenlijk. Uh, de, ja, ja. degene was die dat ervoor kon zetten. Nou, dat heeft hij gedaan. Je kunt dit, de, de, deze dingen ook... De, de, de, zijn persbericht nu ook lezen... als zoiets van... ja, en dat is me nu eigenlijk toch gewoon te zwaar. Ik kan dat niet zomaar op mijn eentje. Hij heeft ook allerlei mensen benoemd... die niet om zich heen... die zelf niet zo sterk waren. Het is iemand die heel erg alleen uh, de zaken regeert. En dat zie je dus nu ook. Hij heeft misschien met zijn broer overlegd... maar dat is het zo ongeveer. Ja. Dat is natuurlijk ook wel opmerkelijk voor zo'n grote stap in de geschiedenis van de kerk. Overigens, ook dat hebben we vaker meegemaakt. Johannes XXIII heeft ook alleen het besluit genomen... om het concilie bij elkaar te roepen. En iedereen was toen ook stom voorbaasd... en in een paar jaar moest hij dat concilie organiseren. Hij heeft natuurlijk ons een beetje voorbereid... eigenlijk in een interview met Peter Seewald... in het boek Licht van de Wereld. Daar zijn hem twee vragen gesteld, de paus. En een van die vragen was... meerdere vragen, maar twee vragen hierover. En een vraag was, mag een paus terugtreden? En toen heeft hij geantwoord, als hij dat doet uit vrije wil dan moet dat kunnen. En dat heeft hij ongeveer twee jaar oh. geleden gezegd. Als die gedwongen en... wordt, dan mag het niet. Nee. Okay. En de tweede vraag die werd gesteld... Ja, Vandaar uh, dat gaat... hij zo benadrukt dat hij het uit vrije wil doet... en dat hij Precies. nog helemaal ja. dat vrij zelf kan beslissen. Ja. ja. En de tweede uh, vraag was, uh, gaat u terugtreden? En Toen waren er nog meer schandalen op dat moment in de kerk. Toen zei hij, ja, als er zoveel ellende is... dan mag een kapitein het schip niet verlaten. Nee. Dus nou, ja. op een rustig moment <laughs> kan dat wel. Denk het denk bijna als een zinkend schip als je het ja. zo formuleert. <laughs> ja. Jeroen? Nee, geen vraag, sorry. Geen vraag. Maar Erik Borgman, zijn er ook katholieken die hem dit kwalijk nemen? Ja, dat weet ik niet. Of er, er zullen nou ja, katholieken maar, maar zijn die stromen in de kerk, nemen. bedoel ik. Dat, nee, ja, nou ja, nou, dit is natuurlijk ingewikkeld. Uh, het, het, is een, het is een tamelijk in, uh, uh, vernieuwende stap. Uh, maar juist de conservatieven hebben de neiging om de pauze ook te volgen op het moment dat nou, je een ja. besluit neemt. Ja. Dus die zullen niet zo makkelijk heel hard daartegen in beginnen te, uh, te roepen. Dus ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel meevalt. Uh, maar er zijn natuurlijk wel allerlei open vragen nu. Want wat moet er nu precies gebeuren... Uh wie gaat het conclaaf bij elkaar roepen? Ja, formeel natuurlijk niet deze pauze, er zijn gewoon procedures voor. Maar het is toch ingewikkeld hoe dat dan... Hoe zijn zo, waarom is het zoveel anders dan als de pauze overleden is? Nou, omdat... Ik denk dat het wel meevalt, er ligt gewoon een boek Zeker. klaar. Nee, in zoverre en de procedures, liggen de procedures liggen helemaal klaar. Ja. En vanaf het moment 28 februari... dan zijn er 20 dagen om het conclaaf te beginnen. Dus op 20 maart begint het op zijn laatst. Waarschijnlijk nu al veel eerder, omdat er geen begrafenis is. Het enige problematische is natuurlijk... dat er straks, wat ik net al zei, een, een, een ex-pauze rondloopt. Ja. En uh, zullen alle volgelingen de nieuwe paus gaan volgen? Oh. Dat is nog wel een interessante ja, dat denk vraag. Ik dat denk eerlijk gezegd dat dat helemaal niet een probleem is. Ik denk niet dat er, dat er op die manier... <laughs> een iemand splitsing... is die deze paus? Nee, nee omdat, nadrukkelijk ook omdat hij zelf natuurlijk gewoon... Uh, met alles uh, wat hij in zich heeft zegt dat hij wil aftreden. Dus dat, dat lijkt me niet het, niet het probleem. Maar wat bijvoorbeeld wel veel ingewikkelder is... is als iemand zelf nog, uh, nog leeft en ook aanwezig is... Het is al heel moeilijk om de koers van de kerk enigszins te verleggen. Dat gaat nu natuurlijk nog moeilijker, want je, je kunt moeilijk tegen iemand stemmen... die in zekere zin zelf, uh, of zelfs maar half tegen iemand stemt. In zekere zin maakt het de situatie echt anders. Ik ben benieuwd wat er gebeurt, maar het is wel een andere situatie... dan, dan dat iemand sterft en dat je dan vervolgens hm. gewoon ja. een nieuwe paus kiest. Zullen we even naar Rome gaan, want daar is Antoine Baudaar... en die is even aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Baudaar. Wat is, ja, uh, wat is uw reactie op het aftreden van de paus? Oh ja, ik was verbaasd in eerste instantie. In tweede instantie vind ik het een wijs besluit. Als we op een gegeven moment je lichaamskrachten nalaten en je zegt ik kan het niet meer aan, dan is het een teken van de huidige tijd. En dus deze als is, is op zich buitengewoon modern. De vorige paus zei nog een paus treedt niet af en deze paus uh, treedt dus nu af. Ja. Ik vind dat wijs. Hoe is, had u enig idee dat het zou gaan gebeuren? Hier was iedereen volstrekt overvallen. Hoe was dat in Rome zelf? Uh, nou, wij zijn hier ook verbaasd. Dus dat wij zijn ook overvallen. Maar tegelijkertijd uh, zag de pauze de laatste maanden uitermate vermoeid uit. Hij heeft ook gesproken in zijn verklaringen over dat hij vooral de laatste maanden erg veel uh, last kreeg van zijn vermoeidheid door het ouderdom. Um, nou, dit, neemt, dit luidt dus in zekere zin een nieuw tijdperk in, want nu deze paus dat doet, volgens de officiële geschiedenis van Rome is er maar één paus geweest die dat gedaan heeft, Celestinus, destijds, hè, in 1294. En uh, nou, nu dit kan dus voor de volgende paus gemakkelijker worden om eventueel ook af te treden als het een oude paus zou zijn die gekozen wordt. Ja, en al reacties gehoord om u heen daar in Rome? U woont in een huis met andere priesters, hebben die al nou wat ja, gezegd? Wij waren in een zekere stilzwijgen aan tafel vanmiddag. Omdat dit toch wel, ja, dit is natuurlijk wel uh, uniek om zo te zeggen. En ik woon in een Duitsstalig huis. Aha. Je kunt je ook voorstellen dat Oostenrijk-Duitsland toch wat anders betrokken is met deze paus. Maar um, ja, ik, ik, vind het, ik vind het nu ik er langer over nadenken. Het nieuws is nu twee uur oud, tweeënhalf uur oud. Um, ik denk dat de man daar wijs aan heeft gedaan. Hm. En naar ik begrepen heb, gaat hij dus ergens in, een, in de tuin van het uh, Vaticaan gaat hij wonen. Daar is een, een klooster van Benedictinesse dat voor hem wordt ingericht. En daar zal hij zich terugtrekken. En ik zie dus helemaal niet de problemen zozeer uh, die uh, bij u op tafel nee. komen in, in Hulversum. Maar aan de andere kant, als hij zelfs in het Vaticaan blijft wonen, is hij wel heel dicht bij de nieuwe paus. Nou, dat is dus prettig. Dan kun je altijd nog een raad vragen. Je zou bij kunnen toekomst, zeggen, hij heeft natuurlijk beschaving genoeg om, uh, om zijn mond te houden in de openbaarheid. Ja, je zou kunnen zeggen misschien dat hij zich beter kan terugtrekken in een klooster ergens in de Pyreneeën of zo? Ja, dat hebben we Nederland weer. Nederland weet altijd beter hoe je het moet doen. Maar dat denk ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je de pauze ook moet bewaken. Dus in zoverre is het ook veel voor, voor veiligheid veel handiger om dat op die manier te doen. Daar heb ik verder geen mening over. Ik denk dat alleen dat de man het wel overwogen gedaan heeft, het is ook een precies goed moment. 28 februari is de vaste periode. Uh, en dan is er bijvoorbeeld met Pasen waarschijnlijk een nieuwe paus. Ik veronderstel niet dat het een Afrikaan is, ik zou eerder denken aan een Zuid-Amerikaan. Maar het kan ook een Italiaan zijn. Dat weten we dus niet. Nee. Ik denk dat het een wijs is. Hoe gaan we hem herinneren? Nou ja, natuurlijk als de, als de professor, als de grote geleerde. Als de man wiens opera Omnia nu uitkwam zijn verzamelde werken... hij zal vooral dus als de geschiedenis ingaan als de theoloog. En ook als de man die de herstructurering van de kerk die hij heeft aangevangen... samen met Johannes Paulus II, dat hij die heeft voortgezet... En het was ook in zekere zin voor de hand liggend dat deze paus gekozen werd. Toen hij gekozen werd in 2005 waren wij in dit ditzelfde er allemaal over eens... dat het snel zou zijn, dan zou Ratzinger het zijn. Zou het lang duren, dan zou Ratzinger het niet zijn. Ja. En dan is het inderdaad geworden. Ja. Het is een tijd geweest van stabilisering. En uh, ja, nu is de tijd aan een, aan een andere paus. Erik Borgman, in Nederland horen we veel kritische evaluaties van zijn pontificaat. Um, terecht of niet? Ja, nou ja... Ja en nee, in de zin van... Uh, uh, voor een deel zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd... waar hij niks aan kon doen dat ze op zijn bord gekomen zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Hij heeft de hele, uh, de, de hele crisis van seksueel misbruik ook over tafel gehad... en dat moeten oplossen daarover. Maar heeft hij dat dingen. slagvaardig gedaan? Ja, nou ja, het heeft een, een tijdje geduurd, vond ik... voordat hij zijn, uh, zijn goede vorm vond. Maar op een gegeven moment was het wel zo dat, dat hij dat tamelijk krachtig deed. Uh, maar ja... Uh, hij kon dat denk ik van tevoren ook zo niet, uh, zo niet bedenken. En verder, en, verder, hoe zullen we ons herinneren? Nou ja, uh, ik denk inderdaad vooral als de professor. Met, en dat dus in positieve en in negatieve zin. Dus iemand die ook soms op het verkeerde moment dacht dat hij nog een professor was. Bijvoorbeeld, en, nou ja, bijvoorbeeld bij die fameuze uh, reden in Regensburg. die toen heel veel stof heeft doen opwaaien. omdat hij daar iets gezegd had wat, tam, wat, je, heel wat je heel negatief kunt interpreteren Over ten opzichte van de islam. Dat was niet zo, maar dat was, kwam wel zo in het nieuws. Maar dat is vanwege de onhandigheid van de presentatie... Uh, kwam, had dat, dat had er wel iets mee te maken. En zo zijn er meer van dat soort momenten dat de pauze iets te veel... en met name ook te veel solistisch is. We hebben natuurlijk uh, uh, kardinaal Kasper gehad... die bijna een keer met zoveel woorden zei... als ze mij nou nog eens gevraagd hadden... had ik toch geadviseerd dat we met een zaakje iets anders hadden aangepakt. Deze pauze overlegt niet zo heel erg. En de vraag is of dat nou altijd verstandig is. Genoeg. Mag ik vanuit Den Haag een vraag stellen? Paul Jansen. Um, ik vroeg me ik ben absoluut geen Vaticaan-watcher... maar zou het kunnen zijn, uh, en daar heb ik dus echt geen idee van... Hoor, het is maar een vraag, uh, dat er misschien nog een andere reden mogelijk is... dat deze pauze terugtreedt behalve de aangevoerde gezondheids... Uh Redenen. Ik weet bijvoorbeeld in het bedrijfsleven... als je uh, rollenbond over straat gaat naar de raad van bestuur... dan zeg je op een gegeven moment dat je meer tijd wil besteden aan je gezin. Nou, een pauze heeft geen gezin, dus je moet wat. En de vorige, de vorige pauze die hebben ze toch uh, tot, tot, ja, teden, tot het tenenkrom. Het was nog rondgereden, terwijl die man uh, eigenlijk helemaal niks meer kon. Dus, uh, Zullen we maar Antoine Baudaar voorleggen Ja, is de enige reden om aan te nemen dat er misschien nog iets anders zou kunnen spelen? Een machtsstrijd of wat dan ook? Antoine Boudaar? Nou, ik denk, ik denk dat niet... Ik denk dat, dat, dat men niet zo, zo dom is in het Vaticaan om een eventueel reden achter te houden. Want er komt, wat er dan toch over gespeculeerd is, één. Twee is, ik vind het juist... Um, kijk, deze paus wilde, hoeft, hoeft het niet zo nodig paus te worden. Hij had gehoopt dat hij naar Beieren kon terugkeren om daar nog wat boeken te schrijven. Met andere woorden, um, ik denk dat hij het pauschap niet gezocht heeft. En wie het pauschap niet gezocht heeft, hangt ook niet zozeer daaraan. De vorige paus daarentegen, toen iedereen riep in Nederland, maar ook elders in de wereld, waarom kan die man niet aftreden? Die had een hele ander charisma, een hele andere wijze van benadering van het pauschap. Deze ziet het moderner en pragmatischer. En ook ja, meer op afstand, uh, laten we zeggen rationeler. Ik denk niet dat, dat, een, dat er een andere reden is dan die. Bovendien, inderdaad, uh, wat net werd gezegd door Bas Mesters. Dat de, de, zijn broer wist het al zes, we, zes maanden, of zag ik hier net op televisie. En ja, dus hij, heeft er al, hij heeft er heel lang over nagedacht. en gedacht: nou, nu moet ik gewoon terugtreden. En hij doet het op een goed moment, want het is een is nu een moment rust in de kerk. Goed, als er nog meer te melden valt aan ontwikkelingen rondom het terugtreden van de pauze... gaan we daar uiteraard over verder praten. Ik vertel nog even wie hier aan tafel zit. Dat zijn oud-Italië-correspondent Bas Mesters. Paul Jansen van de Telegraaf... Linkskamerlid Jesse Klaver, zangeres arrest Peul Jozefsoon, theoloog Erik Borgman en culinair journalist Jeroen Thijssen. En we gaan verder praten met Bas Mesters. Uh, nu over iemand anders in Italië: <laughs> en wel Silvio Berlusconi. Er zijn binnenkort verkiezingen. En wat gebeurt er? Niemand had het gedacht, Berlusconi die stijgt in de peilingen. Viva Berlusconi. Hij wordt hier op handen gedragen door een zaal die hem het liefst voor de vierde keer als premier van Italië zou willen zien. If they think that I would be useful for the government, the position that would let me best express all my experience would be the position of minister of finance. Ministro dell'economia. En Berlusconi weet als geen ander hoe hij de Italianen moet waaien. <laughs> En of hij ook voor de vierde keer premier zal worden met Silvio Berlusconi, weet je het nooit. Ja Bas Mesters, met met Silvio Berlusconi weet je het nooit. Eerst zo even over zijn kansen, maar eerst even over hoe was de verhouding tussen Berlusconi en de pauze eigenlijk in het Vaticaan? Die was niet altijd even makkelijk. Er is ook een periode geweest dat Berlusconi niet bij de pauze kon komen rondom Rubygate. Hij heeft toen geprobeerd bij een herverkiezing, bij de vorige verkiezingen, om uh, op uh, audiëntie te kunnen komen ah, ja. bij de pauze. En dat werd toen steeds afgehouden. Door de de pauze. pauze sprak dus wel eens een afkeuring uit over de levenswandel... om het zo mooi te noemen, van uh, Berlusconi. Niet direct, maar soms, uh, soms bijna direct. Maar je moet niet vergeten, aan de andere kant was er ook een hele uh, bijzondere... daaronder daar lag een ander soort verhouding. Want de kerk kijkt natuurlijk heel goed... Hoe ze haar normen en waarden het beste in de politiek vertegenwoordigd kan zien. En er is zeker, er is ook een lange periode. zeg maar een soort uh, samenwerking geweest tussen uh, de kerk en Berlusconi. als het ging om uh, het handhaven van allerlei uh, wetgevingen op het gebied van ethische zaken. zoals ah ja. abortus, homohuwelijk en dergelijke. Ja. Daar zocht die, zocht die kerk Berlusconi ook op en vice versa. Ja, nou wij kunnen heel moeilijk begrijpen dat nu Berlusconi toch in die peilingen voor die verkiezingen van binnenkort. toch weer zo hoog schijnt te stijgen. Uh, kan jij het ons uitleggen? Um, nou ja, de geschiedenis leert dat Berlusconi, als hij eenmaal campagne gaat voeren, dat hij altijd stijgt in de peilingen. Wat mij meer verraste was dat hij um, zich toch weer kandidaat heeft gesteld na die enorme deconfituur van een jaar geleden. Ja, het leek erop alsof ook zijn eigen partij hem niet meer wilde? Ja, op een gegeven moment leek het daarop. Maar Berlusconi heeft het toch. Hij heeft een aantal redenen om terug te keren op het politieke toneel. Allereerst het gezichtsverlies wat hij heeft geleden... dat is voor een man die zo ijdel is als hij niet te, te verwerken. Dus hij moest een soort van revanche hebben. Maar wacht even, dit gaat heel snel. Jij zegt het is logisch dat als hij terugkomt... dat hij het goed doet in de pijningen. Dat snappen wij niet, hoor. Nee, dat komt... Oh, nee, de, de simpele truc van Berlusconi is natuurlijk... Ah, dat hij nog altijd die drie zenders in bezit heeft. En als je hem maar laat zien, dan stijgt hij in de peilingen? Hij zegt letterlijk, als ik op tv ben, dan stijg ik in de peilingen. <laughs> ja. En dat klopt ook. Dat heeft hij al zo vaak geprobeerd. En dat lukt altijd. En dat is een maar waarom? Ja. Dat is een combinatie. Uh, hij is een verleider. Ja, maar hij ziet er verschrikkelijk uit. Een leider die ons heel vaak heeft bedrogen. We gaan ons nu even inleven, niet oh, ja. in de harten oh, ja, van de Nederlanders... Ja, okay, maar van de Italianen. Oké, okay, nu, Ita nu, nee. nu zijn we me. Italianen. Nu zijn we Italianen. Wij hebben een staat die ons niet erg veilig stelt op straat. In Italië zie je veel meer hekken om huizen staan dan in Nederland. Is de staat verzekert je minder... de staat zorgt voor minder sociale voorzieningen. Kortom, de Italianen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Mm -hmm. Um, maar ze moeten wel belasting betalen en steeds meer... voor een staat die hen niet zo goed verdedigt als uh, de Nederlandse staat. Dus dat, dat is altijd, zit altijd al en daar speelt Berlusconi altijd op in. Zijn grootste belofte nu is ook, zo gauw ik gekozen wordt... Lever ik, uh, krijgen jullie allemaal de onroerend goedbelasting terug... als een soort van schadevergoeding voor het jaar dat we hebben gehad met Monti. Ja, maar die Italianen zijn toch ook niet dom? Die weten hoe de economische situatie is. Die weten natuurlijk, ja, die Monti die deed dingen die we niet leuk vonden... maar het moest wel... Of steek ze dan een kopje in? Er is in de geen vertrouwen in de overheid. Er is ah. geen vertrouwen in het parlement. De politici, daar is in principe geen vertrouwen in. Um, 4% als je van die, van die soort, uh, hoe heet dat? Uh, uh, ondervragingen, enquêtes ziet. Dan zeg maar 4% vertrouwen te hebben in de politiek. Dat is heel weinig. En in een, een, een gemeenschap waar geen vertrouwen is, heb je dus ook geen vertrouwen in leiders. En uh, kan een leider die. Um, uh, dus een dus Monti die legt van allerlei dingen op mm -hmm. en dan, men vond het wel prettig dat die Italië redden van de financiële ondergang, ja. maar nu ervaart men dat is een tweede belangrijk moment dat je daarvoor ook voor moet betalen en dat er dus heel veel uh, minder inkomsten zijn dat je die belasting op de huizen hebt moeten betalen en uh, winkeliers die sluiten 500 winkel, uh, uh, zaken per dag sluiten op dit moment. Men voelt de economische druk en Berlusconi is slim. Die zegt ja dat komt door Monti die Merkel volgt. Vanochtend heeft hij nog gezegd, dat is toch fantastisch. Je gaat er gewoon helemaal van lachen zien. Ja, dus, maar ja, het, het is ook. De ene dag zegt hij dicht en dit. En de volgende dag zegt hij nooit gezegd dat. Dus wat, heeft, wat heeft, heeft hij gezegd, vanochtend gezegd: um, ach, die spread tussen de Duitsers en uh, Italië. Waarom moeten we ons daar nou druk over maken? Dat gaat alleen maar om rente. En vervolgens gaat hij door in zijn redenen. Weet je, het is heel fundamenteel, want het land moet veel meer betalen. En dat leidt weer tot belastingverhoging, ja. maar dat uh, praat hij allemaal weg. Ja. Maar nou is het zo, dan zeg je, oké, okay, ze hebben geen, geen vertrouwen in die leiders. Niet in Monti, maar dus ze hadden toch ook geen vertrouwen meer in Berlusconi. En dan deed hij ook nog rare dingen met vrouwen. Waar hij dan ook nog voor de rechter moest komen. Vergeet ze dat dan weer? Of, of wat is het dan? Wat gebeurt er dan in die hoofden? Men is gewoon... Uh, Ten einde raad, en het eigenlijk is het in de jaren dat ik daar heb gezeten... vroeg ik altijd, waarom Berlusconi, waarom? En eigenlijk zei men altijd, en dan begint men nu weer te zeggen... er is geen alternatief. Men heeft het gevoel, hij is de enige sterke man die nog wat kan regelen. Maar ik heb het steeds over een minder. We hebben het hier over minder dan 20% van mm -hmm. de mensen. Hè? Dus 80%. dezelfde verhouding als met Wilders en de rest in Nederland. Ik bedoel, zo vreemd is het natuurlijk ook weer niet. Maar Alleen Berlusconi slaagde er in de afgelopen jaren in om uh, ook nog eens hele slimme coalities te bouwen... met andere centrumrechtse partijen. Zijn eigen achterban was nooit veel groter dan 20, 30 procent. Maar hij wist de Lega Nord aan zich te binden. Hij wist de christelijke uh, centrale partijen of centrumpartijen aan zich te binden. En zo wist hij de, de meerderheid te veroveren. Hij maakte gewoon slimme bondjes. Ja. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook Draghi proberen in zijn kant te halen. Dat is de, de baas van de centrale bank in Europa. Bank. Ja. Door hem uh, te roepen dat als Draghi mee zou werken... dan zou hij president van Italië kunnen worden. Want die gaat weg binnenkort, Napolitano, de president van ja. Italië. Er moet een nieuwe komen. Dus zo zit hij steeds bondjes te sluiten, zoals dat hoort in de politiek. Maar er is dus ook niemand die in de coulissen staat om het van hem over te nemen, blijkbaar. Nee, dat, hebben we, dat heeft hij, dat is een derde argument wat ik wilde noemen. Hij heeft het enorm laten etteren in zijn eigen partij het afgelopen jaar. Dat was een geruzie, iedereen was bang... en er zijn enorm veel corruptieschandalen naar boven gekomen. Niemand durfde of kon daar zeg maar, zich stand houden. En in die woestijn die er ontstond, zeg maar, is hij gewoon weer komen lopen... als de man die dan toch in ieder geval nog iets herkenbaars ja. brengt. Jeroen Thijssen? Um... Ik heb nog een reden waarom hij weer herkozen wil worden. Omdat hij dan niet voor de rechter gesleept kan worden. Ja, dat, dat is een, een zeer belangrijk motief voor hem. Twee motieven. Uh, niet voor de, meer, um, ik denk niet dat hij... Maar Dat moet je nooit te hard roepen bij Belusconi. Ik denk niet dat hij de, het zal winnen. Maar hij zal wel zoveel macht weten te creëren... Um, dat hij kan gaan onderhandelen. Waarmee hij um, zijn economische positie, zijn bedrijven kan verdedigen. Want die duikelen op de beurs... En de omzet die daalt. En aan de andere kant kan hij um, in de onderhandelingen... over de steun van de straks gekozen premier... kan hij garanties voor zich inwinnen op het gebied van justitie. Voor zichzelf. Oké, okay, Paul Jansen in Den Haag. Maken ze zich daar zorgen over een terugkeer van Berlusconi? Vraag je dat aan mij? Ja, Paul Jansen. Ja, zo heet je. Ja, ik verstond je even niet. Nee, uh, nou, ik heb er hier niet heel over gehoord dat ze zich daar hele grote zorgen over maken. Ik denk dat we hier in Den Haag wel andere problemen hebben die wat dichter bij huis liggen. Ja. Maar ja, voor Europa bijvoorbeeld, als die weer aan, de, aan het bewind komt en die, die rentes gaan weer omhoog. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk altijd een risico zijn, maar... Uiteindelijk is, uh, is, uh, is, is uh, Berlusconi daar ook niet alles bepalend in. We hebben natuurlijk wel rare strapatsen van die man gezien. Hè? Ik herinner me een uh, eurotop met Merkel. Waar hij uitvoerig nee. ging bellen. Leuke televisie, maar je moet het toch niet in je midden hebben. Nee. Maar nee, ik hoor, ik hoor hier niet uh, zorgen, iedereen nee. uh, onder de tafel zitten. Omdat uh, Berlusconi misschien weer uh, in beeld is. Ik, ik zit inderdaad nog niet onder de tafel. Ja? Ja, ik zit nog niet onder de tafel. Maar um, ik vind het wel verontrustend. Want je ziet wel altijd, eigenlijk iedere keer... Het, of toen het nieuws kwam dat hij weer terug zou komen... toen zag je ook de financiële markten wel reageren. De vraag is, is dat iets structureel of is dat even tijdelijk... omdat hij weer opkomt. Maar in dat kader had ik eigenlijk wel een vraag. De koers van zijn... de aandelen van zijn bedrijven. Gaan die nu weer omhoog, nu hij weer naar het centrum van de macht... lijkt op te schuiven? Heel kort de antwoord van Bas, want we moeten naar het nieuws van half drie. Ik weet dat ze daalde op het moment dat hij de macht verloor. Nu weet ik het even okay. niet. Oké. Okay. U zei het net al: we gaan naar het nieuws van half drie. Het kabinet uh, Rutte 2 zit deze week 100 dagen. Hoe is het kabinet uit de startblokken gekomen? Daar gaan we zo over praten met Paul Jansen van de Telegraaf en Jesse Klaver van GroenLinks. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal.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 In het noorden van Syrië lijken rebellen de grootste dam van het land te hebben ingenomen na dagen van gevechten met het leger. De rebellen hadden al twee andere dammen in de rivier de Eufraat in handen. Met de laatste verovering krijgen ze controle over de elektriciteits- en watertoevoer in bijna heel Syrië, ook in gebieden die in handen zijn van de regering. En de winteropvang voor dak- en thuislozen blijft langer gelden in verband met de aanhoudende kou. Tot zeker vrijdagochtend. Door de regeling kunnen daklozen een slaapplaats krijgen. De winterregeling ging vorige week donderdag weer in toen de temperatuur onder het vriespunt zakte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel parlementair journalist Paul Jansen van de Telegraaf, GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, zijn respeel Jozefzoon, oud-Italië-correspondent Bas Mesters, theoloog Erik Borgman en culinair journalist Jeroen Thijssen. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website dag.nu. Paul Jansen van de Telegraaf en Jesse Klaver van GroenLinks. We gaan praten over de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte 2. Even een overzicht van hoe het kabinet uit de startblokken kwam.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 Sinds gisteren rijdt de Vira helemaal niet meer. Brokken IJs beschadigde de treinen. Meneer Dijsselbloem, bent u voorzitter geworden? Ja, maar uh, als u mijn voorkeur heeft, uh, dan ben ik gewoon minister. Dus heeft de bank uiterste tijd gegeven, maar naarmate de oplossing voor SNS en ja, alles maar bleef duren, werd het wel steeds duidelijker dat het richting een soort nationalisatie zou gaan drijven. Nederland heeft een traditie van uh, begrotingsdiscipline, dus in die lijn zal ook natuurlijk geopereerd worden. Ja, het kabinet kende een uh, slechte start door het oproeren over de inkomensafhankelijke zorgpremie, Paljansen. Uh, hebben ze daar nog last van of hebben ze zich daar inmiddels van hersteld? Nee, daar hebben ze zich niet van hersteld. Kijk, dat er een valse start is gemaakt, uh, dat begon in, inderdaad bij die zorgplannen. En kreeg daarna vervolg met het incident rond uh, COVID. Daas. Staatssecretaris die moest aftreden. Ja, precies. Uh, nou, het kabinet, uh, de coalitie, zat natuurlijk ook met de hand in het haar. En had zich voorgenomen om na het kerstreces met. Uh, met nieuw elan uh, 2013 in te gaan. Hè? Want er moest natuurlijk uh, uh, koppen met spijkers geslagen worden. Maar inmiddels uh, hobbelen we weer van incident naar incident. We hebben uh, mevrouw Mansveld gehad... met het achtergehouden ProRail-rapport. Uh, uh, ja. Wat een hoop gedonden gaf. En nu uh, is, uh, is minister Blok uh, uh, bezig... Uh, in de Kamer om zich in de problemen te werken... Um, waar deze week een oplossing voor moet worden gevonden. Maar het gevaar hiervan is wel dat de daadkracht van dit kabinet... die is aangekondigd uh, bij de presentatie van het regeerakkoord... een beetje blijft hangen in het, het, uh, het aankondigen van plannen. Maar als die niet verwezenlijk worden omdat ze niet uit de verf komen... of niet uit de startblokken komen... dan uh, zie ik het, uh, het kabinet een, een zware, lange weg tegemoet gaan. Nee. Want Komt dat door die slechte start of is er meer aan de hand? Nee, kijk, dat komt, het begint met een slechte start. Uh, die kan je achter je laten. Maar nu zien we dat er na het reces weer een, uh, opnieuw een slecht vervolg is. En als je dan niet oppast, krijg je natuurlijk een, een beeld... Uh, wat ook bij de media, uh, bij de volksvertegenwoordiging... maar ook bij de coalitie zelf uh, tussen de oren gaat zitten. Uh, dat, ze hier, uh, ja, dat, dat, dat, dat de wind niet in de zeilen komt. En uh, dat kan heel gevaarlijk zijn. We hebben natuurlijk eerder een kabinet gezien, Balken en de Vier... Wat, uh, wat van incident naar incident uh, ging, uh, ging rommelen... en waar uh, de verhoudingen steeds uh, slechter werden. Uh, die verhoudingen zijn hier nog niet zo beroerd. Maar je ziet wel dat deze coalitie steeds meer met zichzelf bezig is... en, en wat weinig oog heeft voor, uh, voor het parlement... terwijl maar... ze in de Senaat geen meerderheid hebben... en juist moeten investeren in die relatie. Want Jesse Klaver, hoe is de verhouding met de oppositie? Um, joviaal zou ik bijna willen zeggen. <laughs> uh, is dat hoorde... een compliment? Nou, ja, in, in, een compliment, ja en nee. Uh, uh, ik geloof dat Alexander Pechtold het vorige week bij Paul Witteman zei. Uh, Sloten koffie. Uh, je kan geen koffie meer zien. <laughs> maar er, van het kabinet, voor van, jullie. Van het kabinet, of van de coalitiepartners. Uh, maar veel verder dan uh, kopjes koffie, uh, uh, komt het niet. Misschien is de volgende stap dat we er gebak bij krijgen. Maar uh, je zou toch zeggen, volgens mij moeten er inderdaad spijkers met koppen geslagen worden. En ik vind het heel opvallend dat eigenlijk uh, minister Blok het zo lang heeft laten versloffen op de woning uh, de woningmarktplannen ja, dat hij echt om om om vijf voor twaalf nog even komt oh ja uh kunnen we nog zaken doen, beste vrienden van het CDA? Maar hij zegt dan ook melden daar, hoogst persoonlijk... In de, in de lift zagen we hem staan op het journaal allemaal. Ah, ja, en dan ook nog eens een keer op een manier dat de camera's dat gaan zien. Ja. Waardoor de rest van de, ja. de oppositie denkt... we wat, wat, staan hier ook voor Jan met de korte achternaam. Het is het allemaal zo on, ongelooflijk onhandig... en daar heeft Blok ook wel een naam hoog te houden wat dat betreft. En daar, onhandigheid, die, daar, ja. wel kwaad, daar is het denk ik ook wel kwaad bloed gezet in die zin. Want er wordt gedebatteerd in de plenaire zaal... Ja. en vervolgens wordt er ook nog ergens parallel onderhandeld. En dan wordt het allemaal wel heel erg ondoorzichtig. Maar heeft het CDA dat niet laten lekken? dat die mannen zouden komen? Want hoe zou dat anders ge, gefilmd kunnen zijn? Nou, als ik het CDA was geweest, had ik het zeker laten lekker. Ja, dat zou Het dat zou, zou, zou, zou zomaar kunnen. Al was het alleen maar, vergeet niet dat het uh, op een dag ging spelen... dat Buma natuurlijk uh, in het nieuws van, uh, kwam... met wat onhandige uitspraken over Europa. Hè. Buma, uh, van de partij die altijd voor meer Europa was... die ging zich plotseling als euroceptisch uh, presenteren. Uh, dat was diezelfde dag, kwam het in het nieuws... en een paar uur later uh, was alle aandacht verlegd naar uh, Blok en... Uh, en de woningmarkt. Dat hebben ze slim gedaan bij het CDA, wou je zeggen. Ik weet niet of het zo is gespeeld, maar het zou zomaar kunnen. Jesse Klaver, GroenLinks is nodig om de plannen... voor bijvoorbeeld een sociaal leenstelsel... voor studenten aan de meerderheid te helpen. Wordt daar wel slim gedaan door het kabinet? Heeft u al gesproken met de minister daarover? Minister Bussenmaker? Nee, ik heb gesproken met leden van de coalitie en met de minister. Maar niet alleen over één onderwerp. Maar dat gaat dan inderdaad met een kopje koffie... en dan wordt de politieke agenda voor de komende tijd... ik geloof dat dat dan zo heet, wordt dan doorgenomen die daar liggen. Dan maar is het oh, ja, hoe we moet ik me dat voorstellen? Zit u dan met inderdaad een aantal mensen bij elkaar in een kamertje waar wij niet bij zijn? Nee, gewoon. Dat gaat zoals dat. Uh, je komt elkaar tegen op de wandelgang. Of je wat ik zeg, je drinkt met, met elkaar een kopje koffie. Dat gebeurt hier heel vaak. En dan neem je van alles door. Maar echt specifiek op één punt kijken, hoe gaan we nou verder komen? Uh, nee, dat, dat zien we daar niet. En dit kabinet. Ik, ik vergelijk ze een beetje met een estafette lopen. Ze zijn heel hard van, van, uh, van, uh, van start gegaan. Maar dan moet je wel dat estafette stokje iedere keer overdragen. En daar iedere keer als ze. Een wissel moeten maken, of als er een belangrijk moment is, dan lijkt het wel of ze het uit hun handen laten vallen. Maar stellen ze dan nooit echt specifiek aan u de vraag: euh, meneer Klaver, we hebben steun nodig voor dat en dat wetsontwerp. En stem met ons mee, wat wilt u ervoor terug? Of, hoe gaat dat dan? Nou ja, wat, wat, is voor jou, wat is voor jullie belangrijk? En uh, we hebben echt een uitgestoken hand. Maar niet concreter dan dat? Nee, nee en dan zeg je, nou, jullie kennen ons programma, succes. Ja, oké, okay, dus dat schiet niet echt op op die manier. Nee, nee is, daar, daar gaat het ook mis, hè? want ik uh, kan een vergelijking maken met STV, de ploeg, maar. Ik zou nog niet eens willen zeggen dat ze hard van start zijn gegaan. Ze hebben gezegd dat ze heel hard van start zullen ja, dat gaan. Van. Maar er is eigenlijk, eigenlijk uh, verdraaid uh, weinig gebeurd. En dat is des te verrassender... omdat natuurlijk het vorige kabinet met een gedoogpartner partner... ook uh, een houtje-toutje-coalitie ja. nodig had in de Senaat om zaken te doen. En daar ging het wonder wel goed... Uh, nu heb ik begrepen dat in de, de voorbije formatie tussen PvdA en VVD... waar alles toch wat haastig is uh, afgehecht... dat daar in potlood achter elk plan uit het regeerakkoord is gezet... welke partij in de, in de Senaat daar uh, dit kan gaan steunen. Aha. En dat kan je ook grotendeels uit de verkiezingsprogramma's halen. Ja. Maar dat wil niet zeggen als het op, op papier zo is... dat je daarmee ook uh, in de praktijk dat hebt gerealiseerd. Ja. En uh, zeker een minister als Blok, die heeft natuurlijk uh, daar toch behoorlijk passief in, uh, in uh, gereageerd. En is pas op het allerlaatste moment in beweging gekomen. Terwijl je juist uit de vorige coalitie zou moeten hebben kunnen leren dat je op tijd de relaties moet passeren. Ja. En, de partijen... en bij de woningmarktplan, dat stond dan ook de naam CDA al lang uh, in, in potlood ja. erachter. Dan is het ook graag Precies. dat hij zo lang wacht. Nou ja, en, en Brinkman, uh, de leider van het CDA en de Senaat... had aanvankelijk zich ook positief uitgelaten. Daar is natuurlijk uh, door Eders, de woningcorporatievereniging, uh, uh, uh, is daar een krachtige lobby tegenovergezet... waardoor de, het hele spel in een andere richting is opgegaan. Maar dan moet je natuurlijk als, als coalitie moet je daar alert op zijn... Ja. en zorgen dat je dat op, op tijd ja. weet bij te sturen. Ja, meneer Klaver, het lijkt me als oppositiepartij erg prettig... om te kunnen zien hoe het kabinet zichzelf doodloopt. Klopt dat? Uh, Soms wel, maar 9 van de 10 keer niet, omdat de uitdaging waarvoor we staan zijn ontzettend groot. En eigenlijk heeft iedereen wel gezegd bij het aantreden van dit kabinet, uh, ook wij... Nou, het is goed dat ze nu stappen willen gaan zetten. Misschien is het niet allemaal de richting die wij uit willen. En zijn de plannen nog niet goed genoeg, maar er moet beweging komen in Nederland, verandering. Uh, en daar lijkt het eigenlijk helemaal niet op. En ik heb de afgelopen dagen best veel aan uh, Ab Klink eigenlijk moeten denken. En de brief die hij schreef over het vorige kabinet, dat hij zei... ik wil niet in een kabinet met de PVV als je niet een soort van gezamenlijke visie... of een gezamenlijk wereldbeeld hebt... Uh, hoe je wil gaan regeren, omdat het niet alleen over plannen gaat... en pragmatische oplossingen, maar je moet ook samen ergens voor staan. En als er iets gebeurt wat onverwacht is... dan moet je daar wel makkelijk samen uit kunnen komen. En ze zijn heel pragmatisch eigenlijk met elkaar omgegaan. Jij een beetje van dit, hè, jij een beetje nivelleren, je, uh, wij een beetje uh, bezuinigen. En op die manier denk ik dat het heel erg lastig is... Uh, om van beide die pragmatische plannen te komen... Uh, en ook uh, samen naar oplossingen te werken. Maar dan zeg je eigenlijk PvdA en VVD, dat kan niet goed samengaan. Nou ja, ik, het doet mij wel denken ook aan het kabinet van de, uh, eer wat tussen CDA en PvdA en de ChristenUnie. Waar ze heel hard campagne tegen elkaar hebben gevoerd. Maar die deden nog alsof ze een gezamenlijke visie hadden. Ja, maar volgens mij weten we achteraf ook allemaal hoe het daar ging. En ze deden in de campagne waren ze heel erg tegen elkaar aan het vechten. Uh, en vervolgens kwamen ze met elkaar in een kabinet. En bleek het toch een stuk moeilijker te zijn uh, nou ja. dan dat het leek. Parjans, is het inderdaad lastig, PvdA en VVD, samen? Moet je een gezamenlijke visie hebben? Nou, het is wel lastig, maar je hoeft geen gezamenlijke visie te hebben. Je kan ook zeggen, we agree to disagree... en dan uh, de zaken alsnog voortvarend aanpakken. We hebben in het verleden ook wel gezien uh, andere kabinetten... waar dat uh, wel succesvol is gebreken. Denk maar aan het derde kabinet Lubbers bijvoorbeeld. En Paars 1. Uh, paars 1, ja, zou je ook nog zo kunnen noemen, inderdaad. Dus wat dat betreft uh, is, is dat niet het probleem. Het probleem zit er gewoon aan dat als je samen besluit om uh, oord op zaken te gaan stellen... wat inderdaad gewoon echt nodig is, er moet wel wat gebeuren dan moet je ook de daad bij het woord En ja, Dat is te weinig gebeurd. Daar, daar, dat gebeurt uh, op dit moment te weinig. Het gevaar daarvan nu is, hè, met blok op die woningmarkt dat De oppositie bloedruikt denkt. Hey, wacht eens even, hier, hier valt wat te halen. Er zal waarschijnlijk nu water bij de wijn moeten worden gedaan, waardoor uh, de bezuiniging minder opbrengt. Ja daarmee krijg je een precedent voor al die andere maatregelen die, de, die ja. het komende jaar ook nog uh, door de Kamer moeten worden geloodst. Even naar de premier. Hoe doet hij het? Is die erg anders dan in de vorige coalitie? Jesse Klaver? Ik vind hem, uh, ik vind hem wat minder ontspannen dan in de, vorige, uh, in de vorige coalitie. En ik had het gevoel dat hij toen nog, meer, nog wel meer de regie had over wat er gebeurde. Uh, en ik zie hem nu. Ondanks eigenlijk... Wilders. Ondanks Wilders. Uh, maar, je zag, hij uh, nee, nee, maar je misschien? Nee, maar volgens mij was daar, was daar hele goede afstemming onderling... wat er moest gebeuren en wat er gezegd moest worden. Er lagen moeilijke dossiers op tafel. Uh, maar toch ging ze er altijd vrij vlotjes doorheen. Alleen eigenlijk met het lenteakkoord hebben we hem ook al niet echt gezien, de premier. Nee. Uh, en nu zien we hem ook heel weinig op toch de belangrijke dossiers. Uh, Paul Janssen, heeft hij te weinig regie? Nee, ik denk dat daar het probleem niet in zit. Uh, tenzij je kijkt naar de Eerste Kamer. Kijk, Het grote verschil tussen deze coalitie en... Uh, uh, de, de vorige is dat er toen een, een duidelijk pact was gesloten... Uh, met partijen in de, in de Senaat om alles er doorheen uh, te, te jagen. Nu wordt er gewerkt, of tenminste dat is de bedoeling... met wisselende ja. meerderheden. En dat maakt natuurlijk wel een belangrijk verschil. Want dan kan je, kan je minder wisselgeld van tevoren klaarleggen... Is... voor die partijen, waardoor uh, je eerder tegen elkaar wordt uitgespeeld. Ja. En dat is precies wat we nu zien. Maar dat is volgens mij juist zo belangrijk... waarom de premier daar misschien wel een actieve rol in moet hebben. Als we constateren dat blok eigenlijk te laat naar deze partijen is gegaan, dan heb je daar als premier... Hmm. Uh, ook wel een taakje om te bewaken. Hé, hey, wat gebeurt daar. Maar u en ik weten niet of de premier daar misschien niet uh, zich mee heeft bemoeid. Althans, ik heb als daar het, geen kennis van. Nee, ik, wel? ik ook niet. Nou maar als, als, als hij <laughs> het heeft gedaan, dan kunnen we wel concluderen... dat het niet succesvol is geweest. Maar dat is, als, dat is als. als iemand goed is in wisselende relaties, is het Mark Rutte, toch? Zo is dat. Dus dan zou hij <laughs> dit moeten kunnen. Daar weet ik weer niks van. Maar. maar ja, ja. Ja. Ja, ja, misschien meneer Jansen maar, wel. Ik, ik, ik bedoel het op politieke vlakken. Ja, vlak ook ja, ja, ja. Nee, wij, wij zijn het wel eens. Nee, inderdaad, uh, kijk, je kan, uh, Negatief gezegd kan je zeggen: Rutte is een allemans vriend. Uh, positief uitgelegd kan je, kan je zeggen... Hij, uh, hij verstaat het politieke vak goed en weet met wie hij met wie moet werken. Maar dat zou zich nu moeten uitbetalen dan? Nou ja, precies. En dat is dus wat ik zeg. Hè, dat in de Senaat hebben ze, hebben ze dat niet goed doordacht. Ze hebben uh, een papieren werkelijkheid uh, uh, hebben ze zich rijk gerekend. Uh, de verkiezingsprogramma's naast het regeerakkoord gelegd... en denken, nou, met die combinaties komen we wel uit. Maar je ziet nu in de, in de, in de praktijk dat uh, de oppositiepartijen... die dan hun medewerkers zouden moeten verlenen om bij al die plannen een meerderheid uh, te bereiken, dat die natuurlijk uh, niet uh, zonder, uh, zonder iets voor terug te krijgen uh, daarmee akkoord gaan. Nee. En dan moeten de extra bezuinigingen nog komen, de mogelijke extra bezuinigingen. Ja. ja, dat speelt uh, waarschijnlijk pas 2014. Ja, dat gaat dit jaar nog niet gebeuren, denk je? Nee, nee, want er is, er is, ik hoor dat er eigenlijk geen mogelijkheden meer zijn om extra te bezuinigen, nee. want waar moet je het nou nog vandaan halen? Maar dan loopt het tekort op. Dat tekort uh, loopt waarschijnlijk wel iets op, maar uh, de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, zei er vanochtend iets aardigs over in De Telegraaf, uh, toen hij daarna werd gevraagd. Die zei namelijk, nou, de Europese begrotingsregels zijn leidend. Nou, die schrijven in principe dat de min 3% is, de begrotingstekortgrens, dat dat de mijlpaal is waar je binnen moet blijven tenzij er incidentele redenen zijn... goede redenen om eroverheen te komen. Ja. Nou, iets als een SNS-bankredder kan dat zomaar is, zo ja, reden ja, zijn. Precies, dat is een goede reden. Dat is eigenlijk wat we al heel lang zeggen over die 3%-norm. Uh, die is niet zo hard als dat... Uh, dat, is dat vooral de VVD altijd zegt dat die is. Daar zet er best veel uitzonderingen op. Voor ja. 2013 gaat die uitzonderingen zeker komen. Het echt spannende jaar wordt inderdaad 2014 ja. uh, en daarna. En dan zal, er, uh, dan zal er of ingegrepen moeten worden. Ik zou zeggen tegen Dijsselbloem... Uh, zet je in Europa ervoor in dat ook voor 2014 en 2015... 15, een, een ander regime gaat gelden zodat we daar ook niet heel hard hoeven te bezuinigen. We doen nu al 46 miljard en ik denk echt dat je de sociale gevolgen van verdere bezuinigingen uh, heel groot zullen zijn. Goed, wij gaan het afwachten en jullie drinken vooral nog heel veel koffie in Den Haag. We gaan praten met uh, Peul <laughs> Jozef Zoon. Peul, jij uh, gaat met jou praten over jouw album, maar je gaat eerst voor ons zingen. Welk nummer ga je voor ons zingen? Kloksgezingen. Klok, Jij Loopt even naar de microfoon. Dan zeg dat ik ondertussen tegen de luisteraars dat als u het album wil hebben, de buutalbum van Peul Jozef Zoon, dat kunt u mailen naar www.ditistedag.nu. En zet u er dan even bij waarom u dat album graag wil hebben. www.ditistedag.nu, de website. Lights go out and I can't be saved Tides that I tried to swim against I put me down upon my knees Oh, I beg, I beg and plead singing Come out of things unsaid Shoot an apple off my head Trouble that can't be named Tigers waiting to be tainting in you And ticking walls gonna come back and take you home I could not stop the tune I know singing come out upon my seas cursed missed opportunities am I a part of the cure or am I part of the disease singing you zo met kloks van het debuutalbum. Wilt u dat album hebben? Ga dan naar de website Dit is de ditistedag.nu. Kom hier even aan tafel zitten, Pearl. We gaan met jou praten over je album, maar uh, eerst maar even luisteren naar hoe het grote publiek jou leerde kennen. The... <treeks> yeah, Dames en heren, onze meisjes, vandaag begroeten wij in de studio Pearl Youngs of yeah. Yeah. Dankjewel. Ja, aan het applaus ben je wel gewend de afgelopen maanden, laat ik eerlijk zijn. De zangeres heeft vooral veel ervaring opgedaan als musicalactrice. Na The Voice openden de andere deuren zich. Ze, ze op als gastartiest tijdens de Sinfonica in Rosso concerten met Nick en Sibom. En nam ze een duet op met Walter Cruz. Het songfestival is dus een logische nieuwe stap voor de zangeres. En dat laat haar niet meer los. Of zo. Twee jaar na de Voice, uh, je nieuwe album. Voor heel veel mensen die met de Voice meedoen, is dat veel sneller? Waarom heeft dat bij jou twee jaar geduurd? Um, nou, ik wilde niks afraffelen eigenlijk. Ik wilde gewoon echt de tijd nemen om iets unieks op de markt te brengen. Iets uh, waarvan ik denk: oké, okay, dat is een gat. Daarmee kan ik gewoon iets toevoegen aan de muziek. Business hier in Nederland. Ja. En dat heeft twee jaar geduurd. Maar moet ik me dan voorstellen dat je allerlei stijlen aan het verkennen bent geweest... en gaat kijken van wat past nou bij me? Nou, of... ook wel. Want ik ben iemand, ik hou van zoveel verschillende stijlen... maar dat is voor een album niet echt heel erg handig. Nee, je moet dus, toch kiezen. Ja, je moet toch, ja, toch wel kiezen. En voor dit album heb ik gekozen voor pop en klassiek. Dat is echt gekomen nadat ik meedeed aan een klassiek tv-programma... van popster het opera-ster. Toen heb ik besloten van oké, okay, dat ga ik toevoegen aan mijn album... en ik denk dat dat uniek kan zijn. Ja, want heb je ook een klassieke opleiding? Nee, ik heb een... Um, ja, de opleiding heet muziektheater. Het was een beetje gericht op musical. En ja. musical is op zich al heel breed. Dus ja. dan krijg je poptechnieken, maar ook klassieke technieken mee. Ja. Nou, pop en klassiek bij elkaar, Je ja. deed ook mee, daar hebben we ook nog een stukje van aan uh, de Matthäus Masterclass. En dan zong je uit de Matthäus Persoon. Laten we ook even daarna luisteren. Oh. Als Petrus drie keer heeft gezegd, ik ken deze man niet. En dan zingt de verteller, en het staat ook in Matthäus, en ging naar buiten en huilde bitter... klassieke invloed hmm. en hoe horen we dat terug in jouw nieuwe album nu? Um, nou vooral ook omdat alle nummers uh, opgenomen zijn door een orkest die geven zo al meer een klassieke ja klassiek tintje aan alle nummers en sommige nummers zijn ook echt bewerkingen van bestaande nummers van Mozart of uh, een nummer ook echt vanuit een opera want Carmen die hebben we in een popjasje gestopt. Dus mm. het zit gewoon door, door alle nummers heen zit een klassiek tintje. Ja, en hoe gaat die keuze dan van die nummers? Want je hebt natuurlijk enorm veel ja. tot je beschikking. Want ja, klopt. Heb jij daar heel veel invloed op gehad? Of hoe? Ja, voor ja. mijn gevoel, ik heb me overal mee bemoeid. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Lijkt me heel verstandig. Mijn album zijn, ik moet er echt achter staan. Dus ja, ik heb uh, van de bestaande nummers, of uh, de bewerkingen, de covers, die heb ik echt zelf, ja, daar ben ik zelf mee gekomen. Mm -hmm. en, uh, en een aantal nummers heb ik zelf geschreven. Ja, er zitten ook twee nummers in die je zelf geschreven hebt. Klopt, ja. ja. En een aantal nummers die voor mij zijn geschreven. Ja. Maar ook daar ben ik me bemoeid. Dat ik zoiets heb van, ik wil dat je daarover schrijft. Weet je wel? Ik heb echt overal mee... Uh... En is het dan je ideaal om dan in een volgend album dat helemaal zelf te schrijven? Of zeg je van, ik vind juist die combinatie wel prettig. Dat het van meerdere kanten komt. Ik vind de combinatie wel fijn. En uh, in een volgend album hoop ik, ja, hoop ik wel meer van mijn eigen teksten ook erop te krijgen. Ja, ja, dat zou ja. ik echt gaaf vinden. Dus nog meer van jezelf. Nou, heb je een christelijke achtergrond? Daar is wel iets van terug te horen. Maar het is nadrukkelijk niet een christelijke cd, hè? Nee, niet, nee dat is het niet. Het is, wel, het is meer voor iedereen. Nou, heb je dat bewust gedaan om niet, te, niet in een bepaalde niche terecht te komen? Um, ja, bewust. Nou, ik, het is nooit mijn intentie geweest om christelijk... Gospel-artiest te worden of zoiets. Ik heb gewoon die achtergrond en daar ben ik ook gewoon open over. Maar in mijn nummers wil ik wel echt over van alles zingen wat me raakt, dus zowel liefdes, relaties of maar ook inderdaad af en toe een gospel ertussen op een album. Dat past ook gewoon bij mij. Ja, dat hoort er dan ja. ook bij. Ja, dat hoort er Hoe hou je je staande na dat soort programma's als De Voice? Want we horen heel vaak van mensen: ja, die komen dan worden dan gelanceerd ja. en dan na een tijdje horen we niks meer. Hoe, hoe voorkom je dat? Ja. Ja, moeilijk. Ik heb niet het antwoord. Maar wat, wat mij heeft geholpen is dat ik toch af en toe weer in een tv-programma zat. Af en toe weer, ik heb met Walter Kroes iets opgenomen. symfonica en Rosso heb ik gedaan met Nick en Simon. Die hebben mij ook echt meegenomen op, op die tour. En uh, dat werd weer uitschoon op tv. En zoals wat we net zagen, de Matthäus Masterclass. T telkens kwamen weer dat soort dingen op mijn pad. En ja. dat heeft me toch wel in de picture gehouden. Want je en dat... moet wel in beeld blijven. Ja, ik, dat is belangrijk. TV, ja. radio, dat is gewoon radio. School. Dit is radio. de dag, hè? nu kan je ja? er even uit. Ja, precies. Ja. Ja, nou, veel succes en uh, mensen die jouw cd willen hebben... die kunnen uh, naar de website gaan, dit is dag.nu... en een reden geven waarom ze de cd graag willen hebben. En tegen half vier, dan uh, kies jij er twee vanuit. Het is bijna tijd voor het nieuws van drie uur. Straks praten we met apendeskundige Patrick van Veen... over de nieuwe natuurveel chimpansee. Nu eerst het nieuws van drie uur. Graag tot zometeen. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Dat komt je tot twee dingen. Two Bangs. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Een nieuwe serie gesprekken met twee generaties in hetzelfde vak. Vanavond, vader en dochter, Frans en Sylvia Bromet. Ik heb er heel aan uh, al die geregisseerde programma's die je de hele tijd ziet. Twee generaties documentairemakers, Frans en Sylvia Bromet. Vanavond in twee dingen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite om je... Jou...